Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Italië is een viaduct ingestort, vermoedelijk als gevolg van hevige regenval. Een gedeelte van zo'n 30 meter kwam naar beneden. Of er toen auto's overheen reden is niet bekend. Volgens Italiaanse media zijn er geen gewonden gevallen. In Noord-Italië en het zuiden van Frankrijk is het noodweer. In Frankrijk vielen door dat noodweer al twee doden. De oud-burgemeester van New York, Michael Bloomberg, stelt zich zoals verwacht kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen namens de Democraten. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt. De 77-jarige Bloomberg voegt zich bij de 17 andere democratische kandidaten. Eerder deze week werd al duidelijk dat de miljardair zo'n 30 miljoen dollar uittrekt voor campagnespotjes, een recordbedrag. De goudstaaf die vorige week in Utrecht zoekt raakte bij een waardetransport is terecht. De eerlijke vinder heeft zich gemeld, zegt de politie. De goudstaaf van 9 kilo is 200.000 tot 235.000 euro waard. Hij was verpakt in een transportbox die viel in Utrecht uit de bestelbus waarin hij werd vervoerd. De eigenaar loofde een beloning uit van 25.000 euro. Hij heeft de goudstaaf inmiddels weer terug. Twee inwoners van Axel in Zeeuws-Vlaanderen zijn de afgelopen dagen tot twee keer toe belaagd met vuurwerk. Hun huis en hun auto zijn zwaar beschadigd. Vannacht ontplofte zwaar vuurwerk bij de voordeur. Donderdag werden de motorkap en de voorruit van hun auto met vuurwerk vernield. Niemand raakte gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. En dan voetbal. PSV heeft na anderhalve maand weer een wedstrijd gewonnen. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Heerenveen. Steven Bergwijn keerde terug naar een blessure en scoorde twee keer. RKC Emmen eindigde in 1-1, net zoals Groningen tegen Feyenoord. En zojuist zijn begonnen Sparta Vitesse en VVV Venlo tegen FC Twente. En dan het weer, opklaringen en vanavond vanuit het zuidwesten... plaatselijk dichte mist. Minimum temperaturen 1 tot 6 graden. Morgen af en toe zon en s'avonds lichte regen. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 El te hizo volar, el te hizo soñar Yeah song, song buzzing in my head, head, like a bomb doll. Listen to the beat, beat of a sound buzzing in my head, my head like a bomb doll. Beat, up a sound buzzing in my head, my head like a bomb doll. Listen to the beat, beat, beat a sound buzzing in my head, head like a bomb doll. Now we're standing alive, but we're the king go five, king of drive on the double head We're standing alive, but the on the What's the matter with me? me? What's the matter with me? I'm a playing like a and I'm shooting I'm See ya! Is <laughs> reality you're not the man of my dreams tonight no, I don't laugh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 Ik ga zeggen, ik weet het ook van jou en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 we zijn normaal, maar niet versnikken Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lang, we kan hier al een tijdje En we moeten door, dit voor de laatste keer Heid. het spijt. Wow, het duurt te lang Het duurt te lang, we staan stil het duurt te lang to San Francisco I'll take you back to 9